11 uur na Netwijl met het NOS-journaal.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 Nu weer aan het werk. Minister Timmermans adviseert Nederlanders om Egypte als het even kan te mijden en in elk geval daar niet naar demonstraties te gaan of die te filmen. Volgens Timmermans is er een reële kans dat de milities in het land aanslagen plegen. Hij waarschuwt met name voor de Sinai-woestijn. daar zouden terroristen met raketten vliegtuigen willen neerhalen die naar Sharm el-Sheikh vliegen. Om die reden zijn alle Nederlandse vluchten daar naartoe geschrapt. De KLM vliegt alleen op Cairo en die vluchten gaan wel door. Agenten in de Haagse Schilderswijk gebruiken buitenproportioneel geweld tegen buitenlanders. Dat zeggen slachtoffers en oud-agenten tegen Omroep West. In een reportage verklaren drie agenten en verschillende slachtoffers... dat buitenlandse arrestanten worden geïntimideerd en mishandeld. De cultuur van racisme en geweld zou al jarenlang bestaan... vooral in het politiebureau De Heemstraat midden in de Schilderswijk. Politiechef De Roos van de Haagse politie... zegt zich niet te herkennen in het beeld dat de oud-agenten schetsen. De Roos zegt dat er natuurlijk geweld voorkomt bij de Haagse politie... omdat dat soms gewoon nodig is. Het Mexicaanse telecomconcern America Mobiel... trekt zijn overnamebod op KPN in. Het bedrijf van de steenrijke Carlos Slim zegt te stoppen met onderhandelen... omdat het geen meerderheid van het stemrecht kan verwerven... door de dam die werd opgeworpen door de Stichting Preferente Aandelen KPN. De Nederlandse spoorwegen moeten een eind maken aan de overvolle treinen. Voordat de nieuwe dienstregeling volgend jaar ingaat... moet de NS de structurele problemen op sommige trajecten hebben opgelost. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Het reiscomfort in de overvolle treinen is onaanvaardbaar slecht, schrijft ze. Ze heeft daar alleen begrip voor dat treinen soms te vol zitten... door storingen of incidenten. Jaco Verharen stapt per 1 januari op als technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond. Hij gaat werken bij de Australische Bond. De 44-jarige Verharen was coach van de Olympisch kampioenen Inge de Bruin... Pieter van der Hogeband en Ranomi Komovijojo. Onder zijn leiding werd 10 keer Olympisch goud gewonnen. Het weer, de meeste regen, trekt naar het weg. Morgen overdag aan zee, harde wind. Aan de noordkust is hij stormachtig. Er zijn buien en het wordt 15 graden. Vrijdag en zaterdag lange tijd droog. En zaterdag kan het 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Eén enkele nood En het is er. Een sierlijke voet strekt zich. Een gespannen snaar trilt. Het verbaast je. Kleuren spelen. Je verbeelding maakt een sprongetje. Je begint te stralen. Cultuur, daar geef je om. Maak van uw passie een gift. Kijk op daargeefjeom.nl Ik ben Mark Lennesink en ik zet mij in voor microkredieten. Mark is klant bij de ASM Bank. Die investeert, mede dankzij hem, in kleine leningen... die mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen... een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een betaalrekening bij de ASM Bank... biedt bovendien alles wat u van een moderne bankrekening mag verwachten... Plus rente op je tegoed, lage kosten en een uitstekende service. Investeer, net als Mark, in mens en milieu. Open nu uw rekening op asmbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Haal meer uit jezelf. In De Cirkel. Twintig jaar Sanidroom. Daarom in oktober 6% BTW op alle producten en vakkundige installatie... en veel andere aanbiedingen. Sanidroom, de betere badkamer. De Cirkel.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Ja, Rusland herdenkt zijn oktoberrevolutie in november. Geen wonder dat er daar ook wat verwarring is... over hoe lang een vriendschapsjaar eigenlijk duurt. U hoort het al veel Rusland in het oog vandaag, dat zal u niet verbazen. Oud-correspondent Kieze Hekster is hier om de huidige stroeflopende relatie te uh, bepraten. Maar honderd uh, jaar geleden waren er heel andere problemen voor Russische diplomaten hier. Blijkt uit het boek Diplomaat van de Tsar. En met correspondent Wessel de Jong praten we over het schuldenplafond... en hoe dat allemaal is opgelost bij de, uh, in de Amerikaanse hoofdstad Washington... Want uh, vanavond zijn ze tot een akkoord gekomen daar. Uh, en over een ander akkoord, dat van vrijdag... in het uitvaartcentrum van het ministerie van Financiën... ging het vandaag in de Tweede Kamer. Wilma Borgman spreken we daarover. En John van der Heuvel is met zijn tv-programma... Ontvoerd de fout ingegaan. Dat heeft de rechter bepaald. Want hij hielp een vader bij het meenemen van zijn zoon uit Suriname. Het jongetje moet nu terug... En We spreken van de nevel daarover. Eerst het nieuws van woensdag 16 oktober. De ogen Washington all this week And that is een gross understatement. Je hoorde de democratische voorzitter in de Amerikaanse Senaat. Hij vertelde dat de twee partijen, democraten en republikeinen, een akkoord hebben bereikt. Nog net op tijd voordat zijn land in de afgrond zou storten, vond hij zelf. Our country came to the brink of a disaster, but in the end political adversaries set aside their differences and disagreements to prevent that disaster. Een van het Witte Huis liet weten dat president Obama denkt dat de economische dreiging nu voorbij is. The president believes that the bipartisan agreement announced by the leaders of the United States Senate will reopen the government and remove the threat of economic brinksmanship that has already harmed middle-class families, American businesses, and our country's economic standing in the world. Verder dan met de diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. Ja, de naam van de mishandelde diplomaat kan de Russische journaalpresentator in elk geval goed uitspreken. Vanmiddag sprak minister van Buitenlandse Zaken Timmermans met zijn Russische collega Lavrov over de kwestie. En hij noemt het een ernstig misdrijf. Dus dat vind ik al een gunstig teken dat hij dat ook als een ernstig misdrijf ziet. En verder spraken ze over de onderlinge relatie. Hij herhaalde nog eens dat onze brede betrekkingen voortreffelijk zijn. Excellent was het woord dat hij gebruikte. Ja, De Mons vindt vooralsnog dat het koningspaar op bezoek kan gaan naar Rusland. Ik wil gewoon een opheldering van de Russen wat er gebeurd is. En dan trekken we daarna wel de conclusies. In editie NL gingen ze de straat op. met de vraag of het paar nog wel naar Moskou moet reizen. Veel mensen dachten van niet, maar lang niet iedereen. Als we niet gaan, dan kost het geld. Ja, en dat uh, kunnen we niet gebruiken op het ogenblik. Erst als fres en dan de moraal? In dit geval denk ik toch wel. Ja, ik denk dat dat toch een beetje, een beetje voorrang heeft. Ja. In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het herfstakkoord. De term motorblok bleek daarin belangrijk om de steun van de ChristenUnie, SGP en D66 beter te begrijpen. Buma van het CDA legt het even uit. Het grote motorblok van het kabinet zullen ze steunen. En wat dat motorblok dan inhoudt, drie kwart van het regeerakkoord. Dat is een term waarmee Pechtold van D66 wel kan leven. Ja, het motorblok is zeker gesteld. Er zijn nog een stuur, een gaspedaal uh, en een rem. Nou, daar uh, kunnen we met z'n drieën denk ik wel uh, gebruik van maken. En ook premier Rutte gebruikte de term. Ik constateer ook dat we eruit zijn gekomen met elkaar. En dat de politieke maatschappelijke draagvlak is voor het motorblok... zoals dat nu is gaan heten van het kabinetsbeleid. Ja, motorblok dus. Uh, Wilders van de PVV probeerde ondertussen de term herfstakkoord... te vervangen door een andere naam. Het crematoriumakkoord met de nep-oppositie draait het catastrofale beleid van Rutte II dan ook niet terug. Ja, het sloeg niet echt aan, dus Wilders proberen er nog een. Het is een nep-akkoord. Het is een nep-oppositie. Het zijn nepcijfers. cijfers Het is een nep-succes. Het is een botox-akkoord. Ja, wie weet blijft dat wel. Dan de staking bij bierfabrikant Groels. onderhandelingen zitten muurvast. Daarom werd er ook vandaag niet gewerkt. En sommige arbeiders klaagden en staakten met pijn in hun hart. We hebben allemaal een Groels hart. En dan allemaal het beste voor de Groels. En de liefde moet van twee kanten komen. En dat missen we op dit moment een beetje. We vinden dat de liefde komt van één kant op dit moment. Ja, toen wisten ze nog niet dat er een akkoord was. Zijn collega had al net zoveel gevoel voor het drama. Maar toen voorspelde hij nog zware tijden voor Nederland. Hoe lang houden je het dus vol? Oh, uh, sowieso tot het weekend. Sowieso tot het weekend. Dan ligt het helemaal stil weer. Ja, ja maar dan, dan zijn er wel heel uh, grote problemen in het land. Voor de grootsliefhebbers. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Het staat voor de kranten van morgen. Anouk Thijssen. in alle kranten aandacht voor de moeizame relatie Nederland-Rusland. Volgens de Telegraaf vindt een meerderheid van de Tweede Kamer... dat koning Willem-Alexander wel thuis moet blijven... en niet naar het slot van het vriendschapsjaar Nederland-Rusland moet gaan. In ieder geval niet zolang we niet weten... waarom de Nederlandse diplomaat in Moskou is mishandeld. Nederlands Dagblad bekijkt wat voor gevolgen de verstoorde relatie heeft voor de export. En Spits vraagt zich af hoe het is om nu als Rus in Nederland te wonen. Het antwoord komt niet aanwaaien, want vertaalbureaus gooien de horen op de haak... en bij restaurants wapperen de Russen met hun handen richting de deur. Ambtenaren van het ministerie van Financiën keren zich tegen het beleid van hun staatssecretaris. Dekers wil dat de aangifte van de belastingen veel sneller worden afgehandeld... Maar de ambtenaren zeggen in de Volkskrant... dat daardoor de belasting makkelijker kan worden ontdoken. Het komt niet vaak voor dat de ambtenaren van Financiën... tegen hun staatssecretaris ingaan. Maar een van hen zegt in de krant dat de politiek wakker moet worden geschud. En de Volkskrant heeft meer nieuws uit Den Haag. En dat wordt begeleid met een kaartje van het centrum van de Hofstad. Daar is duidelijk op te zien dat de overheid krimpt. De departementen voegen samen en trekken van de buitenwijken naar de binnenstad. Trouw verdiept zich in een onderzoek over vrouwen... die door hun man of familie in Nederland thuis worden gehouden. Vrouwen worden vaak geslagen, spreken slecht Nederlands... en berusten in hun lot. En daarbij speelt de schoonfamilie een belangrijke rol. De vrouwen krijgen onder meer te maken met polygamie, uithuwelijking... en worden binnen het huwelijk gevangen gehouden. Hoe groot de groep is, is niet bekend. In Amsterdam zouden 1300 verborgen vrouwen leven. Maar volgens de onderzoekers komt het in heel Nederland voor. China haalt het rode boekje uit het verdomhoekje, schrijft het Algemeen Dagblad. Het symbool van Mao is volgende maand weer te vinden in de winkels. Vooral omdat het land zich opmaakt voor de 120ste herdenking van zijn grondlegger. Het nieuwe rode boekje is groter dan de originele versie. Ook is de omslag maar voor een deel rood en is de inhoud aangepast. Citaten die niet van Mao waren zijn eruit gehaald en andere zijn gecorrigeerd. Maar het is niet duidelijk wat er met die correcties wordt bedoeld. En langzaamaan gaat onze manier van reizen veranderen. Spits belicht twee websites waarop live te zien is... waar in Nederland welke bus rijdt. De initiatieven staan nog in de kinderschoenen... maar je kan nu al vrij precies zien wanneer de bus op jouw halte aankomt. En dat biedt eindeloze mogelijkheden, al de Spits. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You're gonna some strangers.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 ZANG Call If they haven't earned it Keep searching, it's worth it Robbie Williams was dat met het nummer Go Gentle. De mishandeling van de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbos gisteravond in zijn huis in Moskou heeft heel wat stof doen opwaaien in beide landen. En ook in politieke en diplomatieke kringen. Ik ga erover praten met oude rusland correspondent en verslaggever Koningshuis, Kiesa Hekster. Kiesa, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand? We hebben een Nederland-Rusland jaar. We vieren 400 jaar betrekkingen. Dan wordt de bemanning van het Greenpeace-schip vastgezet. In Nederland wordt Borodin, de diplomaat, opgepakt. Nou, dit weer. Ja, als je het had opgeschreven in een boek... dan zou je het bijna niet geloven. Maar het is inderdaad allemaal binnen het afgelopen jaar gebeurd. Vergeten de zelfmoord van Alexander Domaat of niet. Bezoek van Poetin dat hier met veel protesten natuurlijk in januari of in april... Uh, die met veel protesten ontvangen werd. Dus, dus uh, ja, dat, dat feestje is het niet helemaal geworden... wat we ervan verwacht hadden misschien. Hoe vegen we nou ineens een heleboel dingen op een hoop... die eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben? Um, niet alles heeft met elkaar te maken. Uh, wat mij... Wel is opgevallen dat uh, heel veel dingen spelen, natuurlijk al heel lang in Rusland en worden nu, komen nu bij ons in beeld. omdat wij er direct bij betrokken zijn. Ofwel omdat er een Nederlandse actievo actievoerders vastzit in Moermansk. Of omdat er een Nederlands diplomaat mishandeld wordt. Maar um, dat is helaas, helaas schering en inslag in Rusland. Hè. Uh, uh, deze week zijn er weer journalisten mishandeld. Nu dan ook een diplomaat. Dat, is, uh, wat minder, uh, dat gebeurt wat minder nu vaak. Nu zijn wij aan de beurt, zeg je eigenlijk. Nee, uh, ja, dat valt ons nu meer op, maar het is, speelt al heel lang. En uh, misschien, ja, dat Nederland-Ruslandjaar was natuurlijk eigenlijk bedoeld... om onze culturele banden en onze handelsrelaties te vieren. Ja, nu worden we wel keihard geconfronteerd met de politieke realiteit in Rusland. Uh, laten we even ons uh, beperken tot de zaak van de diplomaat uh, Elderenbos. Uh, jij hebt contact met hem gehad. Uh, hoe is het met hem? Nou, ik heb alleen maar heel, uh, heel kort even via de sms gehoord. Uh, gezegd dat ik hoop dat het goed met hem ging... of hem sterk te gewenst. En, uh, ik, ik ga verder af op de berichten die ik hoor... dat hij, dat hij weer aan het werk is. Ja. is. Is het nou al duidelijk wat voor soort uh, daad dit is? Hè? Want uh, volgens minister Tilmans is er geen verband... met de aanhouding van de tweede man van Rusland in Nederland. Uh, kunnen we daarvan uitgaan? Um, nou, in de Russische media wordt dat verband één op één gelegd. En daar wordt gezegd, uh, ook bijvoorbeeld door het uh, Duma-lid van de uh, extreem-nationalistische partij... van als jullie een diplomaat uh, van ons aanvallen, dan slaan wij terug, letterlijk. Hè. Is, heeft hij dat ook gezegd afgelopen zaterdag bij de Nederlandse ambassade in Moskou. En dat is ook wel heel erg de sfeer die er in de media, die dus in Rusland door de staat gecontroleerd worden, is opgeroepen uh, de afgelopen week. Dus je hebt daar heel veel gelezen vorige week dinsdag... over die, uh, die diplomaat Baradien die hier is opgepakt. Daar stond niets te lezen over waarom die is opgepakt... door de Haagse politie vanwege kindermishandeling... die die zou uh, hebben begaan vanwege dronkenschap. Daarvan was niets te lezen. En nu wordt dan gemakshalve wel eventjes uh, de aanval op Eldere Bos uh, gelijk geschaard met wat daar gebeurt. Dus terwijl dat natuurlijk echt van een hele andere orde is. Uh, dat is een hele goed gecoördineerde actie geweest... tegen hem persoonlijk gericht. Um, ja, Wat mij betreft, met de handtekening zou ik bijna zeggen... lijkt het wel van de geheime dienst erop, want dit is... Wel heel vaak de, zijn dit de verhalen die je hoort in Rusland... van diplomaten uh, die ik de afgelopen jaren heb gehoord. In ieder geval van uh, intimidatie, bedreigingen. Uh, hè, dat, er, dat, er diplom dat er mensen binnenkomen van de geheime dienst... Mm -hmm. deuren open laten staan, uh, naar de wc gaan en niet door Maar dat betekent dat het van, van de overheid uitgestuurd zou zijn? Nou, dat hoeft niet... Uh, dat hoeft niet, want de geheime dienst opereert in Rusland ook op eigen houtje. En uh, hoeft, het is misschien wel erger dan dat, dat er dus een sfeer in dat land is waarbij mensen hun gang kunnen gaan... en de overheid niet eens hoeft te zeggen van misschien is het handig als jij dat doet. Dat ze dat gewoon uit zichzelf doen, omdat ze weten dat ze toch beschermd worden. Ik weet niet wie erachter zit. Hè. Ik, wil, ik weet niet of het geheimdienst is. Het kan ook, uh, zoals gezegd, er is komen uit de uh, anti uh, homo activisten hoek, dan moet ik even nadenken of ik dat goed zeg. Ja. Um, Omdat dat, dat hartje op de spiegel ja. is, is uh, getekend... Hè? met ja. de letters erbij die staan voor de internationale homo- en lesbienengemeenschap. Ja, um, kijk, Rusland zegt nu uh, dat zij dit serieus gaan aanpakken. Uh, het onderzoek, dat ze... Lavrov noemt het een ernstig misdrijf. Ja, maar hij kan natuurlijk niet iets anders zeggen. Het is een ernstig misdrijf. Dus als hij dat niet zegt, hij kan het ook niet vergoeilijken. Dus hij... Uh, ik, ik ben er niet heel optimistisch over... omdat ik heb gezien dat dit soort onderzoeken uh, meestal tot niets leiden. Heel veel aanvallen op journalisten... en um, mensenrechtenactivisten blijven onbestraft. Maar um, ja, misschien moeten we een beetje tegen beter weten... in ervan uitgaan dat er, dat er iets uit gaat komen... En al is het maar om um, zelf het hoofd koel cool te houden... en niet te reageren zoals de Russen doen. Wat wij de Russen weer verwijten. Namelijk meteen de conclusies trekken en uh, hard keer gaan. Ja, uh, moeten wij excuses eisen uh, ergens voor? Want ja, als je niet weet wie erachter nee, zit... Nee, dat is heel, heel ingewikkeld om... natuurlijk. Ja, dat hoorde ik Timmermans vanavond ook zeggen. Ja, um, als, wij, ik kan niet, wij kunnen niet zeggen dat de regering verantwoordelijk is... Uh, in, in ieder geval niet in dit specifieke geval, want dat weten we niet. Ik denk uh, wel dat, uh, en dat doet Timmermans, Frans Timmermans volgens mij ook... Uh, wel uh, niet zomaar genoegen neemt met wat er nu gezegd is. Uh, hij, hij, zal, uh, hij, kiest, hij hij staat natuurlijk voor zijn collega's, zoals hij dat uh, net in Nieuwsuur zei... Van, hij trekt het zich ook persoonlijk aan en er moet iets komen vanuit Rusland. En misschien zet dat er extra druk op om met iets te komen uit het onderzoek... Uh, maar als het uit een hoek komt waarin ze liever niet willen dat dat naar buiten komt, dan, uh, ja, dan zullen we nooit weten hoe het, uh, wat, erachter, wat er echt gebeurd is. Nou moet uh, ja, zo'n beetje de kroon op het Nederland-Rusland-jaar worden gezet door de koning. <laughs> uh, over een paar weken eigenlijk al in Moskou. Uh, is het denkbaar dat dat bezoek niet doorgaat Hier, vanwege deze, nou ja, deze laatste affaire? Is natuurlijk al ernstig, maar de hele voorgeschiedenis en de relatie nu met Rusland? Uh, net. Vanmiddag zei Timmermans, liet zich daar nog niet zo expliciet over uit. Vanavond zei hij toch wel, uh, hoorde ik hem zeggen, nou voorlopig gaat het wat mij betreft kan het doorgaan. En ik denk ook wel dat dat zal gebeuren. Uh, al is het maar omdat als je de koning niet stuurt, dan is dat natuurlijk zo'n... Verdere escalatie. En dan heb je als Nederland ook niets meer in handen... om, hè, om, om daarna nog mee te dreigen. En vergeet niet dat, er, uh, dat Nederland een ander belang heeft... en een grote zorg heeft met uh, activisten die vastzitten in een cel... met een schip dat onder Nederlandse vlag uh, voer van Greenpeace... en waar uh, de komende weken, en dat gaat echt nu spelen... ook op hoog diplomatiek niveau overleg uh, gevoerd moet worden. En, en voor zover dat niet lukt, ook via uh, dat zeerechttribunaal tribunaal in Hamburg... Want dat is de enige manier om dit weer goed te trekken, denk ik. Ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. In theorie kunnen de Russen natuurlijk ook zeggen: We laten bijvoorbeeld die actievoerders, in ieder geval hun proces in vrijheid afwachten. Dat zou, denk ik, door Nederland al als een signaal gezien kunnen worden. Maar de Russen zijn meestal niet zo heel erg goed op regeringsniveau, moet ik daarbij zeggen. Om dit er ook niet op te. Ja, het gezichtsverlies is natuurlijk heel pijnlijk. Dus dat moet. Allemaal heel omzichtig en, uh, en ingewikkeld. En um, ja, uh, ik ben blij dat ik, uh, dat ik niet in de, in de schoenen van Frans Timmerman sta. Nee, dat is een lastige opdracht die hij heeft. Ja, ja, en de koning uh, lijkt me ook. Dankjewel, Kiesja Hekster. Um, want ik ga verder praten met Angela Dekker. Die zit naast jou. Uh, goedenavond. goedenavond. U schreef het boek Diplomaat van de Tsar. Uh, dat wordt morgen gepresenteerd. Uh, diplomaat van de Tsar. Dat betekent natuurlijk de tsar uh, ja, 100 jaar geleden. Een diplomaat van 100 jaar geleden. Uh, Paul Pustoschkin. Uh, hij was een keizerlijke diplomaat in Den Haag. In het Nederland van uh, de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie. Hoe waren de relaties tussen Rusland en Nederland toen? Uitstekend. Ja, dat was uh, heel erg goed. Voor hem was het een, uh, een beetje een buitenpost. Het was een, Nederland was een, niet zo'n belangrijk land. Er waren wel familierelaties natuurlijk. Maar um, tussen de Tsaar en het Nederlands Koningshuis. Mm -hmm. Maar verder was het voor hem niet een uh, gedroomde post. Hij had liever naar uh, Londen of Parijs. of uh, nee. Het was niet een soort innige uh, vriendschap uh, via ja, misschien... Peter de Grote en Anna Pallona en dat soort namen? Nou ja, ik heb me gebaseerd op zijn brieven en memoires En daarin schrijft hij dat het, het land hem helemaal niet uh, trok. Absoluut niet. Hey, um, ja, hij, hij, hij kwam hier dus terecht eigenlijk tegen zijn zin misschien wel. Heel recht tegen zijn zin. Ja, ja. Hoe, uh, ja. wat, wat was de status van de Russische diplomatie die tijd in Nederland? Nou, ze waren ook onschendbaar. In 1913 waren ze onschendbaar. Nu ook nog. En, maar ik heb, ook, ik heb niets gelezen over enige relatie... met dat hij dat in aanraking is gekomen met de politie. Wegens uh, dronkenschap. En ook, en ook niet over zijn vrouw. Die in een auto zou gereden hebben. En andere auto's aan zou hebben gereden. Want ze hadden een chauffeur. Dus dat... uh, nee, daar, daar is mij helemaal niets van bekend. Hij hield wel van een uh, van, van oude never, Maar dat was dan meer schreef hij tegen het kille en vochtige klimaat hier. Waar hij een enorme hekel aan had. En dat ook zijn hekel aan de wind. Die hij erger vond dan welke berg dan ook die je moest beklimmen. Dus hij ergerde zich wel. Maar heeft niet gezorgd voor spanningen tussen Nederland en Moskou in ieder geval. Die, die postoskin, hoe raakte die hier in Nederland eigenlijk verzeld? Het was een tweede post. De eerste post had hij gehad in Creta. Maar daar moest hij weg, schrijft hij. Want hij had een... Een relatie gehad met de dochter van zijn baas. Dus dat kon niet. En uh, nou, hij werd teruggestuurd naar Sint-Petersburg. En daar moest hij wachten tot, totdat hem iets werd geboden. En dat, en dat was Nederland. En ja, het was, het was, er zou hier helemaal niets gebeuren. Totdat een jaar later. de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En toen werd Nederland overspoeld door uh, vluchtelingen en ook door Russische krijgsgevangenen. En dat zijn er wel 4000 geweest. En daar moest hij voor zorgen: voor opvang. Ja, hij uh, kreeg een hele vreemde taak erbij eigenlijk. Wat, ja. moest, wat moest hij doen voor die, voor die mensen? Nou, hij moest zorgen dat ze um, geld kregen om de dag door te komen. Hij moest zorgen voor opvang, uh, eten, um, alles. En die mensen hadden natuurlijk problemen, konden de taal niet lezen. Dus uh, hij heeft met zijn collega's een, een, een Russisch-talige krant opgericht: De Stem van het Vaderland. En dat gaf het laatste nieuws over de vorderingen van de oorlog. Nou, dat was in Rusland niet best. En dat, uh, dat, dat ging steeds slechter. De verliezen waren enorm. En dat heeft geleid tot de revolutie. En dat was natuurlijk nog erger. Uh, eerst deed de tsaar afstand van de troon in uh, maart 1917. En op dat moment... Uh, ja, toen brak zo'n paniek uit op het gezantschap... dat de, gezand, de Russische gezant zelf moest worden opgenomen in een inrichting. Want hij, ja, hij hield het niet meer. Dat, wat, wat gaat er gebeuren met mijn land? Straks uh, heb ik zelf niet meer te ja, eten. Want terwijl zij dus in Den Haag zitten namens de tsaar... is de revolutie gaande in Rusland. Ja. En daarna wordt alles anders. Daarna wordt alles anders, want het geld blijft uit... uit uh, uit Rusland, want de Tsar uh, wordt vermoord. En ja, op dat moment onzekerheid alom. Dan wordt, uh, ja, de eerste secretaris, dus de gezant die is opgenomen. Die komt wel terug, maar nooit meer in functie. En de eerste secretaris, Henri de Bach, die gaat naar Amerika om hulp te halen. Bij de Amerikanen, hij wil dat de Amerikanen uh, wapens leveren en, en het gevecht aangaan met de bolsjewieken. Die uiteindelijk de macht overnemen en de, de Sovjet-Unie ja. wordt ja, dus dat gesticht. Is... En hij representeert eigenlijk nog steeds de tsaar in Nederland. Ja, want Nederland heeft um, de Sovjet-Unie niet erkend. En was dat, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ze zijn gedwongen door de geallieerden in de tweede, tijdens de Tweede Wereldoorlog toen Stalin in het geallieerde kamp kwam omdat de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvielen werd Nederland gedwongen om um, de Sovjet-Unie te erkennen, als, omdat ze geallieerden waren. Maar mede door uh, Willemina, dus toenmalig koningin Willemina, hm. um, is dat heel lang tegengehouden, omdat zij niet met, zoals ze het noemden, de moordenaars van de tsaar om de tafel wilden zetten. Maar tot die tijd, tot 1942 was Pustoschkin uh, belast met, zoals het heette... de liquidatie van het Russisch gezantschap. En dat, uh, dat gaf hem een zekere, uh, een zekere status. Hij was geen uh, volwaardig diplomaat. Hij mocht niet meer aanzitten aan nee. staatsbanketten. Hij moest langzaam de boel uh, tot een einde maken. Nou, het was natuurlijk al lang tot een ja. einde. Ja. Maar men heeft hem die status gegund... Nou weten wij uh, zo goed, u vooral, zo goed wat uh, Poestorskin allemaal meemaakt en wat hij daarbij dacht en voelde, omdat uh, hij vele dagboeken en boeken heeft nagelaten. En die zijn nu in het bezit van zijn kleizoon, die Paul heet, net als zijn opa. Goedenavond, meneer Poestorskin. Goedenavond, meneer Van der Zand. Wat heeft u een rijk bezit in huis? Ja, dat geloof ik ook. Het is een, een, een kastje met uh, 50, uh, meer dan 50 mooie leren bandjes... En daarin zit de familiegeschiedenis vanaf 1860 tot uh, de Tweede Wereldoorlog uh, in brieven vervat. Ja. U heeft uw, uh, uw grootvader meegemaakt tot u zeven was. Had u toen enig idee wat voor geschiedenis hij had? Nee, ik denk niet dat ik dat op mijn zevende me realiseerde. Wel dat ik in een. In een misschien uh, al dat ik in een bijzonder nest geboren was. Het was een. Uh, ...een huis wat, uh, waar ik graag kwam bij mijn grootouders... Uh, ...waar het rook naar oud papier... ...en waar dat er helemaal vol hing met, met printen, schilderijen en dat soort dingen. En mijn grootvader was een, was een lieve man, ik herinner hem uh, wel dat ik bij hem op schoot zat... ...en dat hij uh, mij met zijn machientje checkies liet, liet rollen... ...althans ik mocht het doosje dicht doen en dan kwam er zowaar een sigaretje uit. En hij las mij voor uit boeken... En liet mij prachtige platen zien en dat soort dingen. Ja. Had u de indruk dat het een gelukkig man was? Uh, ik moet dat denk ik met uh, terugwerkende kracht uh, een oordeel over geven. Want of ik op dat moment voelde dat hij gelukkig was. Dat geloof ik niet dat ik dat uh, uh -huh. op dat moment me realiseerde. Maar nee, hij was niet een gelukkig man. Hij was. Uh, hij voelde zich. Uh, een beetje in de steek gelaten door het lot en hij was uh, ja, een ambteloos en ook stateloos uh, burger hier in Nederland afhankelijk uh, van de welwillendheid van autoriteiten en uh, onderhouden door zijn, uh, door zijn zonen die uh, inmiddels hier in Nederland wel een positie hadden, hadden bereikt. Hij schrijft, uh, hij schrijft ook in zijn memoires dat, uh, dat hij in Nederland ook zijn draai eigenlijk nooit vond. En hij schrijft: Ik moet zeggen dat we in Nederland geen Nederlandse vrienden hebben. De relaties in dit land zijn altijd oppervlakkig gebleven en zonder enige diepgang. Er gebeurde weinig. We leefden onder zware druk van ongelukkige gedachten over onze toekomst. En de toekomst van het vaderland. Over Rusland heeft hij het dan ja. natuurlijk. Want hij is nooit meer terug geweest. Hè? Hij is nooit meer terug geweest. En ik denk ook de, niet dat hij echt, echt vrienden had hier in Nederland. Maar hij had wel. Uh, met een aantal families goede relaties. En die hebben hem ook beslist wel, wel, wel kunnen, kunnen helpen. En mede dankzij die relaties is hij ook in staat geweest om uh, mijn vader en, en mijn oom uh, hier te laten studeren. En, en daarmee zijn wij zeg maar geïntegreerd geraakt uh, in, in Nederland. Mijn grootvader niet, maar mijn, mijn vader en oom en wij uiteindelijk natuurlijk ook. Ja, zo is de familie in Nederland terechtgekomen. Ik ga nog even naar uh, mevrouw Dekker. U schetst in het boek uh, een beeld van, van de diplomatentijd in Den Haag. Uh, vooral hoe de Russische gemeenschap in Den Haag uh, zich bewoog. Is daar nog iets van te zien vandaag? Ja, zeker wel. Um, nou, het Vredespaleis is um, tot stand gekomen... op initiatief van Tsar Nicolaas II. In, um, en het is in 1913 geopend. Dat dit jaar, uh, 100 jaar geleden... Dan is er nog het, uh, het Witte Paleisje van Anna Palona. Uh, nou, dat is dan voor die Russische gemeenschap van na de revolutie. Maar waar, dat is het paleisje waar Anna Palona vanaf 1816 heeft gewoond met uh, koning Willem II. Daar is nu de huidige de, Raad van State gevestigd. Dan is er nog het Johan de Withuis, op een paar huizen verder van, uh, van het Witte Paleisje. Daar was het Russisch gezantschap gevestigd um, in 1913, uh, toen Postorskin daar aankwam. Naar verluid zouden ze een beer in de tuin gehouden hebben. Ik heb het uit verschillende bronnen maar verder nooit bevestigd gezien. En uh, dan is er het. Uh, oh, het is wel veel eigenlijk, als ik zo hoor. Ja. Yeah. Achter elkaar. Ja, er is, uh, als je goed. Go ja, in, in de omgeving van het lange voorhoud is veel te zien. Ja. De consul bijvoorbeeld, consul De Peterson, die moest uit armoede uh, uh, zelf uh, zijn brood gaan verdienen. En is een Russische te room begonnen. Ja. tegenover het torentje in Den Haag. Nou, en vanaf morgen, uh, het boek dus uh, Diplomaat uh, van de Tsaar. Over het leven van uh, Paul Poestoskin, Russische keizerlijke diplomaat in Nederland. Mevrouw Rekker, uh, meneer Poestoskin, hartelijk dank. Graag Star, if I could build my whole world around you. Het debat over het begrotingsakkoord dan vandaag. Premier Rutte, die was alles bij elkaar in tien minuten klaar. Hij kreeg nauwelijks vragen, want de oppositie had het vooral druk met zichzelf... over het akkoord van vrijdag tussen ChristenUnie, SGP, D66... en het kabinet natuurlijk, Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Dag Herman, goedenavond. Ja, dit debat uh, moest de nieuwe onderlinge verhoudingen tussen de oppositiepartijen profiel geven. Vertel eens hoe het eruit ziet. Nou, ik heb vandaag in het debat Herman, eigenlijk twee soorten verwijten gehoord. Uh, de ene is dat de ene oppositiepartij, de andere verwijt dat hij hult met de vijand, zijn ziel verkoopt en daar pepernoten voor terugkrijgt. Um, en de ander verwijt dan terug dat uh, er alleen maar vanaf de zijlijn wordt geroepen en niet wordt meegedacht. Zo ongeveer uh, lopen de scheidslijnen door de oppositie. Um, waarbij we wel kunnen vaststellen ook dat het kamp van de absolute neezeggers wat is uitgedund. Want daarin zit eigenlijk alleen nog de PVV die categorisch volhoudt... dat het akkoord niet deugt, dat er van het eigenlijke beleid eigenlijk niks deugt... en dat het kabinet maar zijn spullen moet pakken. Want um, vandaag bleek namelijk dat het kamp van de partijen... die min of meer bereid zijn om mee te denken met het kabinet... Um, de rest van de oppositie bevat zo ongeveer. Want ook de SP wil best meewerken aan de uitvoering van sommige plannen van het kabinet. Dat stond een beetje haaks op hun opstelling in het vorige grote politieke debat... bij de Algemene Beschouwing, want toen steunden zij een motie van Gert Wilders die het kabinet opriep om af te treden. Nou, dat was vandaag toch een andere toon, want de SP wil best uh, meewerken... om dat deel van het sociaal akkoord te helpen uitvoeren... dat uh, goed is voor flexwerkers uh, of arbeidsgehandicapten. Zijn, zijn de andere oppositiepartijen geïnspireerd geraakt door uh, de drie die meewerken? Nou, um, hun collega's in de oppositie noemen uh, ChristenUnie, SGP en D66... de nieuwe gedoogpartners. Zij zelf zien dat anders, want ze zeggen dat ze wel hebben toegezegd... dat ze begroting steunen, maar uh, dat ze tegelijkertijd op onderdelen... nog beste kritiek kunnen hebben. Um, D66 bijvoorbeeld is niet enthousiast over de aanschaf van de JSF. Behoudt zich het recht voor, zei Pechtold vandaag, om daar tegen te opponeren. Maar dat is dan wel een um, um, kritiek hebben voor de bühne... Want de afspraken van vrijdag houden wel in... dat ze vervolgens niet tegen de begroting kunnen stemmen... waar het in wordt geregeld, waarmee de JSF dan wordt betaald. Want dat hebben ze nou juist afgesproken... Hè, dat ze die begroting uh, zouden steunen. Ja, En het woord begroting dat klinkt misschien wat beperkt. Het is wel de kern van het kabinetsbeleid, misschien wel drie kwart. En uh, volgens Ibram Buma van het CDA is uh, dan als dat wordt gesteund... de conclusie voor D66-leider Alexander Pechtold glashelder. Feit blijft dat zo'n 75% van het regeerakkoord nu van steun kan worden voorzien. En dat is meer dan hier en daar steun, dat noem ik gedogen. Ja, voorzitter, ik, ik heb, heb zelfs niet zo moeite met dat beeld. Weet u, ik ga er niet omheen draaien, 75%, prima. Als de 25% onderscheidend is, als de 25% cent pro procent betekent dat je je eigen gezicht hebt... als het betekent dat we stabiliteit hebben... als het betekent dat waar we samen met het CDA optrokken en optrekken om lastenvermindering te krijgen. Uh, voorzitter, dan heb ik wat mij betreft uh, vanuit de positie die we hadden... en de mogelijkheden die er anders waren vind ik dat ik ook namens het CDA... de koers heb kunnen bijstellen. Ja, D66 heeft iets binnengehaald vrijdag... waar het CDA tevreden mee zou moeten zijn... wilde tot hier maar zeggen. En ja, zelfs in deze omstandigheden... houdt D66 genoeg ruimte over om oppositie te voeren. Um, bijvoorbeeld tegen onderwerpen op veiligheidsgebied... bijvoorbeeld, of de JSF. Maar ja, wel die kanttekening, want de begroting die het regelt... die moet worden goedgekeurd. Behalve natuurlijk als er een meerderheid in de Tweede Kamer te vinden... is die een alternatief bedenkt met een bijbehorende financiering. Maar het is altijd dan... Zo geweest. En dat is niet anders dan anders. Nee. Uh, nou was het dus vooral een debat tussen de oppositiepartijen onderling. Uh, valt er dan een conclusie te trekken nog van vandaag? Ja, toch wel, vind ik. Als je het nou heel groots formuleert, dan kan je zeggen dat het kabinet vandaag dan eindelijk kan beginnen met regeren. Want per vandaag, nu het in de Tweede Kamer is goedgekeurd, dat akkoord van vrijdag, uh, kan het kabinet erop rekenen dat er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is. En als je het nog groter formuleert, is het vandaag toch zo dat de formatie is afgerond en dat het kabinet aan de slag kan. Ik denk dat ze dat ook bij de coalitie wel in de gaten hebben... want de VVD en PvdA waren aan het einde van het debat ronduit opgelucht. Um, er is een belangrijke stap gezet, vond Diederik Samson. Halben Zelstra van de VVD zei... het goede nieuws is dat het kabinet nu eindelijk kan hervormen en bezuinigen. Um, Herman, ik laat je even de slotwoorden horen van premier Rutte. Die had niet veel tijd nodig, maar die zei aan het einde toch iets interessants. Dat ging over de opdracht voor dit kabinet. Um, tot voor kort formuleerde hij die opdracht met twee delen, de schatkist op orde... en eerlijke inkomensverdeling. Nou, ik hoef je niet te vertellen waar die twee elementen vandaan komen. Um, sinds het akkoord van vrijdag klinkt het zo. Het kabinetvoorzitter is de rit begonnen met de ambitie... een zo breed mogelijk draagvlak te vinden... voor alle moeilijke maatregelen die nodig zijn. Die ambitie hebben wij onverminderd. Uh, en daarom omvat dit pakket heel veel... Niet alleen het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën... maar ook oog voor een evenwichtige inkomensverdeling... een extra impuls voor onderwijs, innovatie, inzet op groene groei... aandacht voor gezinnen en een beter functionerende arbeidsmarkt. Het zit er allemaal... In. Ja, het is even wennen om de premier zo warm te horen spreken... over uh, gezinnen en over groene groei. Ja. Maar dit zijn de nieuwe verhoudingen. Um, voorlopig, want voor het geval iemand opgelucht ademhaalt... in 2015 wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen... via Provinciale Statenverkiezingen. En het kan zijn dat die meerderheid van vandaag dan weer verdampt. Of steviger wordt natuurlijk, dat kan ook. Ja, het kan alle kanten uit natuurlijk. Wilmer Borgman, dank je wel. Ja, het was een mooi succes voor John van der Heuvel... en zijn team van het programma Ontvoerd. De nieuwe serie die in januari begint. Uh, twee weken geleden hielpen ze de vader van het jongetje Nisayat... om hem op school in Suriname op te pikken... en hem mee naar Nederland te nemen. Maar nu heeft de rechter in Rotterdam het plezier vergald... want Nisayat, het jongetje, dus moet terug naar Suriname. Dag John van der Heuvel. Ja, jij helpt eigenlijk in je programma Ontvoerd. Uh, je helpt je mensen die onrecht is aangedaan... maar dit verhaal loopt nou even niet goed af. Nee, het is uh, voorlopig althans een uh, tegenvaller. Uh, er is wel meteen spoedappel aangetekend... tegen de beslissing van de Rotterdamse rechtbank. Maar vandaag was het een behoorlijke domper, ja. Vertel nog even hoe het verhaal in elkaar zit. Um, we zijn een uh, week of twee geleden zijn we naar Suriname gegaan met vader... Uh, die al twee jaar geen contact meer heeft met zijn kind... ...en eigenlijk al uh, een nog langere periode uh, ja, uh, zijn kind kwijt is... ...omdat de grootouders zich in Suriname uh, over het uh, jongetje hebben ontfermd... ...nadat hun uh, dochter in Suriname overleed. Nou, vader heeft het eenhoofde gezag over zijn kind. Hij uh, heeft ook de vogelij. Dat hebben diverse rechtelijke instanties uh, ook bepaald. Onder andere uh, de rechtbank, en de, het gerechtshof in Nederland en een uh, Surinaamse rechter... Alleen daar lopen nog allerlei uh, beroepsprocedures tegen die door de grootouders zijn aangespannen. Um, maar in eerste instantie heeft de rechter bepaald in Nederland dat de uitspraak dat uh, het jongetje bij vader hoort uitvoerbaar bij voorraad is. En het is een juridische term dat eigenlijk die uitspraak uh, met onmiddellijke ingang uh, kan worden uitgevoerd. Wij hebben ervoor gekozen, omdat dit nu al zo lang speelt. en de kans dat de procedure nog veel langer zou gaan duren. er ook was om, uh, ja, om te versnellen. en, en uh, vader te begeleiden met de hereniging met zijn kind. Ja, toen, toen heb je eigenlijk uh, met jouw redactie. Hè, van het tv-programma ontvoerd. en de vader zijn jullie uh, naar Suriname gegaan. Uh, hebben de jongen opgehaald en uh, ja, via Franciana geloof ik, uh, ja. terug naar Nederland gebracht. De rechter in Rotterdam die zegt nu, uh, dat kan eigenlijk niet. Uh, je, hebt, je hebt het belang van het kind ondergeschikt gemaakt uh, uh, aan de zaak, aan wat de vader wil. Ja, ik, ik uh, begrijp dat niet zo goed. En ik vind het ook jammer dat uh, de rechter dat heeft gezegd natuurlijk uh, op de eerste pas. Hebben die, dat doen we bij alle zaken, maar ook deze zaak, uitvoerig juridisch getoetst. We hebben niet alleen uh, onze eigen juridische deskundigen daarna laten kijken... maar ook uh, juristen van het uh, Centrum Internationale Kinderontvoering. We hebben nog een, een, uh, straf, of een uh, familierechtadvocaat uh, geconsulteerd. En we hebben het hele dossier voorgelegd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat het jongetje had geen reisdocument. Mm -hmm. Dus we moesten in Suriname moesten we naar de ambassade om een paspoort uh, te vragen. Nou, ook, uh, dus dat hebben we allemaal voorbereid. Ook Buitenlandse Zaken was vermenig. Hier is uh, sprake van een uh, zaak waar de vader rechtmatig zijn kind wil meenemen. Dus toen wij het jongetje van school hadden gehaald... zijn we als eerste naar de ambassade gereden... en hebben daar een noodpaspoort gekregen. Ja. Dus voor ons gevoel hadden we er echt alles voor juridisch gezien... Om, uh, maar dat moet de ja, ambassade om, om wettelijk om. ook, hè? Dat moet de ambassade wettelijk ook. Als, als ja, de voogd vraagt om nee. reisdocumenten voor een kind... dan moeten ze dat geven, ongeacht waar ja, die naartoe nou, gaat. Dit, nee, dat is niet waar. Want het, het moet natuurlijk ook wel gewoon... Uh, juridisch allemaal juist zijn. Als vader niet kan aantonen dat hij het gezag heeft... en, en, en bevoegd is om het uh, paspoort aan te vragen... mag ja. de ambassade niet zomaar een paspoort afgeven. Dus, dus dat wordt, daar wordt heel goed naar gekeken. En, en, uh, en deze zaak juist extra zorgvuldig. Dus ook dat was schreden. Verder hebben we op het sociale vlak gekeken... Of ...of vader in staat was om uh, voor zijn kind te, te zorgen uiteraard. Daar hebben mm -hmm. in Nederland uh, gesprek over gevoerd. Daar uh, is ook door de Raad voor Kinderbescherming... ...toen het jongetje in Nederland terugkeerde... ...direct onderzoek naar gedaan. Ook de Raad zegt vader hoort gewoon bij zijn bij kind. En desondanks, en dat, daar zijn we redelijk verbijsterd over, is dat de rechter in kort geding. En de, in een kort geding wordt eigenlijk in anderhalf uur tijd wordt, uh, worden de partijen aangehoord en wordt er niet inhoudelijk onderzoek gedaan. Dat de rechter zo eventjes zegt: van, uh, Nou, binnen een week moet Joey terug in Suriname. Ja. Maar snap jij uh, dat de rechter begint over het belang van het kind? Want het woonde al wel drie jaar in Suriname. Weliswaar niet bij de vader, maar bij de grootouders. Ja, nou, ik zou willen dat de rechter. En in één keer rechter, woont hij over... nu hier natuurlijk. Ja, nou, ik zou willen dat de rechter net zo zorgvuldig naar het belang van het kind had gekeken dan dat wij dat hadden gedaan. Een kind hoort uh, primair bij, bij ouders of, of een van de ouders, tenzij een, een vader of een moeder natuurlijk niet in staat is om voor zijn kind te, te zorgen. Nou, daarvan is hier absoluut geen sprake. Er zijn ook, dat zeggen wij niet alleen, maar dat zeggen ook, uh, zelfs dus als de Raad van Kinderbescherming, mm -hmm. ja, dat zo'n zo rechter daar dan toch even uh, tussendoor fietsen, dat is, het is te, teleurstellend. Nee, dat staat maar maar misschien ook... buiten kijf dat hij uiteindelijk bij zijn vader terecht hoort, maar het is een Natuurlijk ja. nogal een abrupte uh, gang van zaken op deze manier. Uh, ja, maar in alle gevallen uh, kent zo'n zaak eigenlijk alleen maar verliezers. Want uh, wat op het moment dat je dus uh, welkeurig afwacht tot die procedure. En die, die goduarde konden eindeloos door procedures nog uh, doorprocederen nog. En in Suriname duurt dat nog langer dan hier. Had je waarschijnlijk feitelijk de situatie gehad dat je misschien over drie of vier jaar juridisch gezien ook in Suriname in het gelijk wordt gesteld. En dan zegt de rechter, ja het kind is zo geworteld, uh, nu is, uh, dient er geen belang meer om het kind te, te herenigen. En dan uh, had vader zijn kind nooit meer gezien. Ik hoop, ja. Ja, ik hoop echt dat, dat we nu een roep, uh, ja, de, de rechter daarvan toch kunnen overtuigen. Ja, nu heb je het probleem van de rechter, die zegt het kind moet terug naar Suriname. Opa en oma in Suriname hebben aangifte tegen jou gedaan. Uh, in Suriname wordt gezocht uh, naar vader, want uh, die wordt verdacht van vrijheidsberoving. Er is ook er is wel wat meer aan de hand dan nu, dan alleen maar deze zaak in, ineens. Nou ja, er is er die... is veel aangifte gedaan, en, en dat betekent eigenlijk dat de ouders aan de politie verzoeken, of aan het openbaar ministerie verzoeken, vervolging in te stellen. Dat betekent dat er, een, als het goed is, dat er een onderzoek zal worden gedaan, dat partijen zullen worden gehoord. Dus ik zal daar door de Surinaamse politie, waar ik ook al contact mee heb gehad, ook over worden ondervraagd. En dan zal ik al het materiaal wat we, wat we hebben zal ik voorleggen. En dan kan ik me niet voorstellen dat er, uh, dat, dat tot iets gaat leiden. Maar, maar uh, ja, ik ben graag bereid om aan ieder onderzoek mee te werken, dat, uh, uiteraard. Ja, ja. Het doet uh, veel stof op mij. Hoe voel jij je hieronder? Heb je nog steeds het idee van, nou, dit heb ik helemaal goed aangepakt? Ik uh, heb vandaag diverse keer en, en ook daar voorafgaand al uh, gekeken hoe we dit anders hadden kunnen doen... en waar we zelf misschien dingen niet goed hebben ingeschat... Uh, dit is, wat, wat er vandaag is gebeurd, is het allerlaatste waar ik rekening mee heb gehouden. En, en uh, ik voel me behoorlijk uh, kloten, om het zo maar te zeggen. Hm. Maar ik, uh, mijn gevoel gaat toch tien keer meer uit dan naar, uh, naar, naar een vader en een zoontje... die misschien over zeven dagen uh, weer uh, van elkaar gescheiden gaan worden. En, en uh, ja, dat, dat maakt me echt wel een beetje ziek, ja. Ja, want dat is mijn laatste vraag eigenlijk. Hoe is het uh, met het jongetje nu? Ehm... Um, nou, volgens mij, en uh, we hebben daar ook met dus deskundigen over gesproken, uh, is een, dit nog niet eens gezegd. Omdat we dat spoedappel willen afwachten. En dat jongens nu zeven dagen in de stress laten want of je wel of niet terug moet. Dat is ook niet zo'n goed plan. Dus uh, we gaan er heel voorzichtig en omzichtig mee om. En, uh, maar op het moment dat de rechter uh, bij verstand standpunt blijft, dan zal het moeten worden mede medegedeeld. En dat is, uh, dat, is geen, dat is geen fijn bericht. Oké. Okay. Dank voor nu, John van der Heuvel. Graag gedaan. Gaan we door naar Amerika, want ze zijn eruit. Nou, voor een paar maanden dan in ieder geval. Republikeinen en Democraten hebben een akkoord gesloten... over de Amerikaanse begroting. Correspondent Wessel de Jong in Washington, goedenavond. Hoi. Ja. Hoe, hoe ziet dat akkoord eruit? Ja, het is niet heel bijzonder, hoor dat akkoord is eigenlijk meer een soort labmiddel. Die ambtenaren kunnen dus waarschijnlijk snel aan de slag... maar slechts tot 15 januari, dan dreigt weer een nieuwe shutdown... Nou, de regering kan weer geld gaan lenen, ook uh, wellicht straks uh, kan de regering weer zijn schulden afbetalen. Maar slechts tot 7 februari, dan nadertussen het, uh, het nieuwe schuldenplafond, komt er dan weer aan. Nou, in de tussentijd moeten we er wel een werkgroep moeten aan de slag om allerlei nieuwe bezuinigingen uit te werken. Dat moet dan uh, enig soelaas bieden. En moet er nu ook al gewerkt worden om in januari en februari zo'nzelfde situatie te voorkomen? ja dat is dat is dat is natuurlijk wel de bedoeling en dat moet natuurlijk vooral die werkgroep gaan doen die moet dan uh, allerlei nieuwe bezuinigingen gaan introduceren dat moet dan die uh, die republikeinen die nu zo zwaar verloren hebben dat moet dan die republikeinen tevreden gaan stellen en en ja en dan moet er maar uh, dan er maar de scherpe kantjes te af zijn zodat deze twee nieuwe deadlines die er zijn afgesproken dat die dan maar wat uh, wat rimpelozer voorbij gaan nou, je hebt ze echt gewacht tot ze bijna bij de afgrond waren. Is dat het enige dat ze ook tot elkaar heeft gebracht? Dat het misdreigde te gaan? Of zat er ergens nog wel iets van laten we er samen maar uitkomen jongens? Nou wat er vooral gebeurd is dat uh, wat je gisteren zag gebeuren, je zag zo'n ratings agency Fitch, die dreigde op een gegeven moment om uh, de kredietwaardigheid van Amerika af te waarderen. Om Amerika dus die triple A status af te nemen. Nou daarvan schrok iedereen ontzettend in het congres en toen meteen toen dat gebeurde, toen Fitch met dat verhaal doorkwam, toen zag je dat uh, het hele gezelschap enigszins in beweging kwam. Maar in principe, dit akkoord, wat er nu is gesloten door de Senaat in eerste instantie, dat lag er eigenlijk al een paar dagen. Dat was al klaar. De Senaat heeft dat nu vandaag eigenlijk op een presenteerblaadje deze noodoplossing aangeboden aan het parlement. Het parlement heeft het steeds zelf geprobeerd om het allemaal op te lossen. Maar het, het er, het slaagde er gewoon niet in om zijn werk te doen. Vooral dus eigenlijk door die, door die sabotage van die Tea Party, die extreme Tea Party. Dus uh, ja, uiteindelijk is dan maar de Senaatsoplossing, is dan maar geadopteerd. En wat gebeurt er dan met die Tea Party... Die Tea Party heeft een, een forse dreun opgelopen, zou je kunnen zeggen. Die, uh, daar wordt natuurlijk wel aan alle kanten wordt er in handen gewreven dat zij nu uh, toch enigszins onthoofd zijn. Je ziet uh, hun belangrijkste leider, althans in de Senaat, Ted Cruz, die alles in beweging had gezet. Die eigenlijk uh, de architect was van deze crisis. Die heeft vandaag echt, uh, ja, die heeft heel diep in het stof moeten buigen. En, en heeft moeten zeggen: nee, ik, ik zal nu akkoord gaan met, uh, met deze oplossing. Dus die is, uh, ja. Ja, die is echt zeg maar, op zijn rug gaan liggen. Dus wellicht dat ze in de toekomst wat uh, inschikkelijker zullen worden. Maar daarvoor zijn natuurlijk toch geen garanties. Nee. Uh, we hebben gehoord dat alle federale ambtenaren uh, die moesten thuis blijven. Er was geen geld meer voor ze. Nationale parken zijn dicht. Allerlei uh, federale uh, musea moesten gesloten worden. Gaat ja. dat nu in één keer? Uh, gaat het slot van de deur? en Staan er weer rijen mensen voor de parken? Nou, eerst moeten we nog eventjes door de formaliteiten heen. Dus die stemmingen moeten nog wel volgen. Zowel in senaat als, uh, als in het huis. Ik zit, nu naar, uh, ik zit nu te kijken naar beeld van een lege senaatsvloer. Waar op een gegeven moment de senatoren dus echt ook nog de formele stemming moeten houden. Dat moet dan ook nog dus uh, gaan gebeuren in het, in het huis. Maar als dat, uh, als dat er door is, als dat allemaal daar gebeurd is... ...dan gaat dat document gaat naar het bureau van Obama. Die zet dan zijn handtekening. En dan kan inderdaad, uh, wat je zegt, binnen een dag kan overal het slot voor de deur. En dan kan ik ook... Kan ook weer op de fiets kan ik ook weer naar mijn werk. Want een van die fietspaden, die lopen bijvoorbeeld door een, door een nationaal park heen. En zelfs dat fietspad is afgesloten. Zo ver gaat dat hier. Je moest omrijden. Uh, nou, ik heb gewoon niet gefietst. Ik ah, heb ja, gewoon een in de metro gestapt. Ja, dat is ja. ook een oplossing natuurlijk. Want die, die reed gewoon wel. Uh, ja. is, is aan te geven, want jij bent al neidig dat je fietspadje dicht is. Hoe, ja. hoe, hoe denkt het Amerikaanse publiek hierover? Zo nou, net is geduurd. er naar buiten gekomen, net is er naar buiten gekomen wat dus het financiële verlies is van deze hele, deze hele actie, deze 17 dagen shutdown. En die wordt becijferd op zo'n, zo'n 34 miljard dollar. Dat is natuurlijk toch een immens bedrag van mensen die geen salaris hebben gekregen of vertraagd en zo. Uh, en wat er wordt gezegd is dat, uh, ja, dit verlies, dat dat heel veel van het recente herstel van de economie teniet heeft gedaan. Nou goed, je ziet dat de beurzen natuurlijk toch vandaag al heel positief reageren op deze oplossing. Die staan allemaal, uh, de beurzen zijn zo'n beetje met een procent gestegen hier en daar. Dus die krabbelen wel wat op. En dat zie je natuurlijk in het algemeen. Uh, Wall Street uh, heeft natuurlijk toch al veel langer zijn, zich afgekeerd eigenlijk van Washington. Kijk daar maar liever niet te veel naar. Ja. Wessel, dankjewel. We gaan praten met Siska Jansen. Die werkt voor het National Center for Homeless Among Veterans. Een federale uh, instelling. Van Jansen, goedenavond. Hallo. Bent u blij? Um, ja, ik heb zelf wel gewerkt uh, de afgelopen weken. Maar uh, ja, het is heel raar. En uh, de helft van het centrum is dicht. Veel van onze ondersteunende diensten zijn dicht. dus. Ja, ik heb van dichtbij gezien dat uh, juist vaak arme mensen ook onder dit soort um, ja, politieke spelletjes te lijden hebben. Ja, ja, u werkte door, want u was een, een, uh, een essential worker, zoals dat heet. Dat lijkt, ja. me, dat lijkt me hartstikke fijn om dat te zijn, maar uw collega's waren allemaal thuis. Uh, een gedeelte wel, ja. Dus ons centrum was voor de helft dicht, dus receptionisten, secretaressen zitten thuis. En ook veel, um, ja, bijvoorbeeld het uh, departement wat onze payments... Um, processed, was ook gesloten. Dus uh, alhoewel wij konden werken en de mensen konden helpen... werden er geen betalingen uitgekeerd aan de non-profits die wij funden. Wat betekent dat ze uiteindelijk helemaal niet zoveel konden doen... want de mensen die zij dus moeten helpen... en um, ja, de invoices die zij moeten indienen bij ons... konden niet verwerkt worden, wat nee. betekent dat zij geen geld kregen. Maar ze gaan, uh, ze, ze gaan allemaal aan de slag morgen. Zijn ze er blij mee? Ik weet niet of ze aan de slag gaan morgen natuurlijk. Het is net zoals uw collega net zei, het moet allemaal eerst nog verwerkt worden. En ik weet niet um, ja, hoe snel dat dan gaat... en of er inderdaad uh, of we vannacht allemaal nog gebeld worden... dat we morgen moeten komen opdraven. Of dat het nog een dag langer zou duren. Maar ja, ik weet uh, zeker dat iedereen... zeker in mijn uh, sector erg blij is dat ze aan het werk kunnen. Veel mensen werken natuurlijk toch omdat ze graag... Um, minder bedeelde mensen willen helpen. Ja. En um, ja, dat ging dus op dit moment niet. En heeft u ook weer eh, collega's om u heen. Dank u wel dat u even snel aan de telefoon wilde komen. Siske Jansen. Zometeen Casa Luna, Sarah Kroos, morgen Kees Keijnen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Een letztes glas im Steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash Oogopmorgen. En via Twitter. Oogopmorgen.